...hoef je niet voor op je knieën te gaan. En dat publiek hebben we gelukkig niet. Nu, zo op deze manier. En uh, ja, zo, zo uh, wij vinden het ple plezierig werken... ...en wij merken van de klanten dat het ook plezierig werkt. Nou, dankjewel voor het interview. Wij doen altijd aan het eind van het interview de vraag van... ...waarom zouden we nu speciaal naar deze strandtijd komen? Omdat het uh, ontzettend lekker eten is en heel relaxed uh, genieten... Ik denk uh, dat je zelf ook wel ziet hoe uh, mooie sfeer het hier is. We are Lights and music Van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 8 uur. Dit is Onderdag Nederwit met het NOS-journaal. In Los Angeles is een herdenkingsdienst aan de gang voor Michael Jackson. De bijeenkomst werd geopend door zanger Smokey Robinson. Hij las boodschappen voor van Diana Ross en Nelson Mandela. Daarna werd de Gouden Kist met het lichaam van Michael Jackson... In het Staples Center binnengereden. De binnenkomst werd begeleid met live gospelmuziek. Na een korte reden van een pastoor was er een optreden van Mariah Carey. Ze zong I'll Be There, een nummer waarmee de Jackson 5 ook een hit had. Zo'n 20.000 mensen zijn bij de herdenking in Los Angeles aanwezig. Buiten het stadion staan er zo'n 50.000. Voorafgaand was er een besloten dienst met familie en vrienden... op een begraafplaats in Los Angeles... CNN verwacht een kijkcijferrecord. De herdenking wordt door de nieuwszender rechtstreeks uitgezonden. Ook Nederland 3 en Radio 2 zenden de bijeenkomst live uit. De beweging Trots op Nederland is nu ook een gewone politieke partij met leden. Ton is een vereniging geworden waarvan mensen voor 24 uur per jaar lid kunnen worden. Voor de gemeenteraadsverkiezingen is ook de naam aangepast in Trots op Nederland lijst Rita Verdonk... Leden kunnen meepraten over bestuurlijke zaken, maar Verdonk benadrukt dat ook mensen die geen lid willen worden nog steeds kunnen meepraten over de koers van haar partij. Partijen die minimaal duizend leden hebben krijgen een subsidie van de overheid, maar Verdonk zegt de stap niet daarom te hebben gezet. Ad Melkert wordt de nieuwe speciale gezant van de VN voor Irak. Hij is voor benoeming voorgedragen door VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon. Melkert werkt nu voor de VN-ontwikkelingsorganisatie UNDP en was eerder werkzaam voor de Wereldbank. Volgens de VN is Melkert door zijn brede ervaring uitstekend geschikt voor de baan. Voor hij naar de VN vertrok was hij fractieleider van de PvdA. Zijn partij leed bij de Kamerverkiezingen van 2002 een zware nederlaag. Melkert trad toen af. Dan het weer van tijd tot tijd buien, mogelijk met onweer en windstoten. Minima vannacht rond 13 graden. Ook morgen wisselvallig, maxima dan een graad of 19. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, zee, Zandvoort en zomerhit. Zomer ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de haling van ZFM Jazz. Deze de nuestro dulce meer Reina que un día fue la alegría de todo aquel zo. Lágrimas is la meer que Het is niet Y es por no verte in día fuiste de aquel lugar y al jilguero se alejó de aquel pronto su erró, y hasta la mata de Hobo nos da muestras de Era si en y yo enamorado juro por su amor y es para la ciclería cual si fuera un día que le falta el sol Knal. Met veel machtsvertoon besloot de natuur die dag om met een geluidnoze knal eens flink uit te pakken. Volgens de kenners was het er weer. Lekker groeiweertje klonk het instemmend en ze staarden veelbetekend naar de onbewokte lucht. Een hoop vee in de lucht, zei de een na een lange pauze die we voor het gemak maar Jan zullen noemen. Gek eigenlijk hè, die namen. Ik kon er zelf veel genoegen inscheppen, ja noem het maar een soort sporten om bij mensen een naam te verzinnen. Zelfs al bleek dat in sommige gevallen... de eigen naam volstrekt anders uitpakte... dan bleef ik nog in gedachten... die anderen met mijn eigen bedachte naam aanspreken. Met vrouwen is dat fenomeen nog het sterkst. Ik ben Anja. En met een hartverrovende glimlach... keek ze me onderzoekend aan. Uitdagend ook wel. Maar in mijn gedachten... bleek Annet veel meer bij haar te passen. En dat bleef ook zo. Jammer voor Anja... Niks jammer, het bleef gewoon aan net. Maar goed, het weer dus. En inderdaad, het was druk. Alsof ze constant achterna werden gezeten door god mag het weten, vlogen de mussen schijnbaar zinloos van hot naar her om maar duidelijk te maken dat het nesten was begonnen. Althans, het begin was er. Nu nog het nest zelf inrichten. Kortom, het is zomer. <middels> taken I'm shaken by my sight couldn't sleep Grand. Goedemorgen, luisteraars, trouwens. Mijn naam is Ronde Witwinter. Techniek is natuurlijk in vertrouwde handen. David Habich, fijn dat je er bent. Ja, en het eerste nummer, dat is uh, ja, toch wel een beetje mijn... Uh, mijn uh, hoe moet je dat zeggen? Voorkeursnummer. Omara met La Citiera. Ja, het belooft vandaag een uh, kunzinnige dag te worden. Uh, of een kustzinnige dag. Dat zou ook wel eens kunnen natuurlijk. Ik zie uh, hier op het uh, Gashuisplein... Uh, Allerlei creatieven uh, verenigd. Ja, toch best wel de moeite waard om daar vanmiddag eens even langs te gaan, denk ik. Uh, het zonnetje schijnt niet, dus u hoeft ook niet op strand te gaan liggen. Ja, misschien wel een strandwandeling maken. Alhoewel de kenners wel zeggen, uh, de Zandvoorters althans, dat juist dit weer dat je daar heel mooi bruin van wordt. Nou ja, wie zal het zeggen. We gaan verder. Braziliaanse alien, Elias met uh, natuurlijk de begeleiding van Toets Tielemans. Iets heel anders nu. We gaan maar eens een keer naar de Big Band. De Big Band van Duke Ellington met het onwaarschijnlijk mooie Mood Indigo. Er bestaat een versie van dit nummer. Van Herbie Hancock. Herbie Hancock. Cantaloupe Island. Dat uh, duurt minstens uh, 12, 13 minuten. Ja. Maar ik vond dit eigenlijk wel uh, mooi zo. Het is trouwens het originele. Want ja, je hoort natuurlijk van alle kanten... hoor je, uh, zeg maar, andere versies en noem maar op. Maar Herbie Hancock is de one and only... die dit heeft gebakken, zeg maar... We gaan door. Thank you. Thank mm -hmm. you. anders dan George Benson Ik kan zo'n vertolking geven van het uh, stuk So What ja die George Benson dat, uh, als je zijn biografie leest dan uh, sla je eigenlijk stijl achterover uh, want hij is al begonnen met zingen met je voorstellen, op achtjarige leeftijd in, uh, in, in, in enkele nachtclubs en in 1954 nam hij al zijn eerste, eerste plaat op ja, in 1960 had hij een rockband Daar speelde hij natuurlijk gitaar en dan zong hij ook maar ja, door, door invloeden van hele bekende gitaristen in die tijd, zoals Charlie Christian en Wes Montgomery, begon hij in de 60 jaar met spelen van jazz. Nou ja, hij speelde onder andere met een grootheid als Miles Davis en was begeleider bij Lou Donaldson. Nou ja, in die tijd ontwikkelde hij zich echt als beste, een van de beste jazzgitaristen in de wereld. En in, 1970, of in de 70 jaar nam hij een hele reeks platen op... Uh, op het CTI-label... van Creed Taylor. Creed Taylor's en, ja, Creed Taylor uh, is, is zeg maar... de producent... in die tijd althans... van, uh, van jazzmuziek. Uh, uh, in 1976 stapte hij over naar Warner Brothers... waar hij met This Masquerade... een werkelijk miljoenen hit scoorde. Ja, en dat vind ik nou juist zelf... eigenlijk een van zijn mindere stukken. Maar ja, dat is natuurlijk... heel persoonlijk. Maar zo'n nummer als... Body talk wat je net hoorde, ja, daar komt zijn virtuositeit natuurlijk ten volle tot uitdrukking. We gaan door. Ja, beste luisteraars. U hoorde natuurlijk eerst Oscar Pietersen met Have You Met Miss Jones van de CD We Get Requests. En dat is werkelijk, dat is een LP, die heb ik nou grijs gedraaid een aantal decennia geleden natuurlijk al. Altijd weer fijn om naar te luisteren. Daarna natuurlijk Diana Krall met een prachtige bewerking van Dancing in the Dark, waarbij je ja, als u een beetje visueel bent ingesteld... en wat fantasie hebt, prachtige dans, dansen. Stel je voor dat u danst met uw partner op deze muziek... nou, daar kun je toch wel wat bij voorstellen, hè? We gaan verder met uh, Chad Baker en Paul Desmond... met How Deep is the Ocean...